Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn door extreem noodweer tientallen doden gevallen. De gouverneur zegt dat er door tornado's 50 mensen zijn omgekomen, maar hij vreest voor 70 tot 100 doden. De tornado's bewogen zich onafgebroken over een afstand van ruim 300 kilometer over de grond, wat volgens de gouverneur niet eerder voorkwam in Kentucky. De schade is groot en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Ook in andere Amerikaanse staten zijn doden gevallen door noodweer. In Tennessee, Missouri en Arkansas vielen doden door tornado's. Mensen die geboren zijn in 1953 of 1954... mogen vanaf vandaag een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Dat kan online bij de GGD. In dat geval hoeft er niet te worden gewacht op een uitnodigingsbrief.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 Wielrenner Dylan Groenewegen vertrekt bij Jumbo-Visma. Hij heeft een aanbod van een andere ploeg gekregen... en Jumbo-Visma is akkoord gegaan met de ontbinding van zijn contract. Groenewegen is 28 en hij zat zes jaar bij de ploeg. In die periode boekte hij meer dan 50 overwinningen. Hij verlaat Jumbo-Visma met gemengde gevoelens... want het is volgens hem misschien wel de beste ploeg die er is, zo zei hij. De enige reden waarom hij vertrekt is het sportieve perspectief, aldus Groenewegen.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 Is het zaakje klaar? Op vijf uur s morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar de partyon en paddy zegt ja, verkeer.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 Nou, dat is een verbreide familie. Ja, zeker. Eén dan bij de deur, maar werken in op koude is ook niet naast de deur. Nee. Maar goed, Osaan, ja, Natasja ken ik natuurlijk heel goed nog van de industries, inderdaad. Nou, dan weten we nu wie Kees Bruinsel is. Dan gaan we even naar de muziek luisteren en dan gaan we starten met, nou, hij zei het al, 1932, de firma Jupiter.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 Nothing for Christmas. Now, well, Jan.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 Had die vrouw had die twee rechterschoenen aangetrokken? Dus ik wil maar zeggen. Je hebt, ja. wel, je hebt wel meegemaakt, ja. wat meegemaakt. Ik, ik heb op strand gewerkt natuurlijk. Zoals de meeste zandvoorters, Bij uh, Bad Zuid. Daar had ik illegaal een, uh, een eigen winkeltje. Ja, dat klinkt misschien gek. Maar er waren mensen die kwamen hun schep brengen. En hun visnet. Dat moest ik bewaren. Ik stond bij de, de bakker, zoals dat heet.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 En de gemeente had het voorwaarde dat de VVV erbij moest. Dus dat was Mulder, die moest sowieso verhuizen vanwege gezondheidsredenen. Niet gezondheidsredenen redenen van hemzelf, maar van de omstandigheden van de zaak. Ja, ja. De, de, de, dat was de, de, niet de, meer van deze tijd. Dus er moest een nieuwe apotheek komen. Dat, want meneer Mulder had de apotheek van Wijnen overgenomen. Ja. En die moest dus verhuizen omdat de apotheek aan de moderne eisen destijds moest voldoen. Ja.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 If I am so delightful, since we no place to go, let us know, let us know, let us know. You don't show signs of stopping, and I've me some cold for popping. The lights from turn down low. Let it know, let us know, let us know. When we finally kiss, goodnight. I'll keep doing out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm Jingle, jingle bell, jingle bell, jingle bells rock Jingle bells squeak and jingle bells ring. Snowing and glowing and bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell, run jingle, jingle, jingle bell, chime in Jingle Bell Time Dancing and prancing in Jingle Bell Square In the frosty yeah. air You can do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 Ja, nee, nee. nee dus sorry, nee, 99. Ik wou net zeggen. Ja, nee, dan, nee, dan, nee, nee, neem me niet kwalijk. Dan zit ik tien uh, nee, jaar uh, Nee, nee, ernaast. nee, sorry. 99, ja, 99, ja, ja, ja. 90, ja. 13 jaar. Ja. dat. Dus maar de, de speelgoedafdeling, want uh, jullie zijn nu Blokker en uh, toen was het Intertoys. Uh, vertel daar eens even uh, wat over. Ja, natuurlijk. Wij zijn al vanaf, ik denk, 19, al meer dan bijna 40 jaar zijn we bij de firma Blokker klant...